René van Brakel met het NOS-journaal. Ze is per direct gestopt als topman van Apple. Dat schrijft hij in een persverklaring. De 55-jarige Jobs kampt al lang met problemen met zijn gezondheid. Hij schrijft dat hij niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. Daarom stopt hij noodgedwongen met zijn werk. Steve Jobs blijft wel aan Apple verbonden als voorzitter van de Raad van Bestuur. Jobs was midden jaren 70 een van de oprichters van Apple, maar moest tien jaar later na een ruzie vertrekken. In 1996 keerde hij terug en maakte van Apple een van Amerika's grootste bedrijven met successen als de iPod en de iPhone.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 Gebeurd, toen de opstandelingen snel optrokken naar Libië, naar Tripoli.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 Mensen kunnen onder meer stateloos worden als een land het staatsburgerschap ontneemt of het land waar ze wonen uiteenvalt, zoals gebeurde in Joegoslavië. Het weer eerst nog mist, later zon. In de middag, vooral in het oosten, kans op stevige regen en onweersbuien. Het wordt dan 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit.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 Van Zandvoort op 106.9 CFM De allerlaatste weken, de dagen gingen snel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 See?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 en naar elkaars gedachten, hoeven wij al lang niet meer te gissen. En de stilte wordt verwarven met rust, ik mis het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij je tijd nog keren? ik wil je weer als ooit begeren. Maar als de haast wordt is geblust, geef me raad, vertel me wat te doen. Don't so... ZFM. ZNM.